10 uur, Jo met het NOS-journaal. Prinsjesdag stond vandaag in het teken van bezuinigingen... en de Europese schuldencrisis. Bij het aanbieden van een miljoenennota in de Tweede Kamer... waarschuwde minister De Jager voor een economische en financiële storm... die over Europa en Nederland zal trekken. De dreiging is groot, zei hij, maar het kabinet houdt het... bij de aangekondigde bezuiniging van 18 miljard euro. Premier Rutte zei dat de uitgangspositie van Nederland goed is... en dat er voorlopig geen extra bezuinigingen nodig zijn. Het kabinetsbeleid wordt morgen en overmorgen besproken... door de fractieleiders bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. In Sanaa, de hoofdstad van Jemen, is de rust enigszins teruggekeerd... na drie dagen van zware gevechten waarbij zo'n 70 doden zijn gevallen. Vanmiddag werd een staakt het vuur bereikt... na onderhandelingen door westerse ambassadeurs... en de vicepresident van Jemen. Voor het bestand inging kwamen nog tien mensen om het leven... bij de gevechten tussen het regeringsleger en opstandige stammen. In februari sloeg de onrust in de Arabische wereld over naar Jemen. Het leger sloeg het protest tegen het regime van president Saleh toen hard neer. In juni vertrok Saleh na een mortieraanval op zijn paleis voor medische behandeling naar Saoedi-Arabië. Maar zijn regering is nog steeds aan de macht. De A12 in de richting van Arnhem is tussen Maarsbergen en Veenendaal afgesloten voor alle verkeer. Er is een vrachtwagen gekanteld en die blokkeert de hele weg. Ook op de A12 richting Utrecht, andere kant op dus, is een rijbaan dicht. De vrachtwagen hangt deels over de vangrail. Er zijn geen gewonden. Gewapende mannen hebben in het zuidwesten van Pakistan een bus met Sjaïtische pelgrims aangevallen. Zeker 26 van hen zijn doodgeschoten. De bus was onderweg naar de grens met Iran toen een pick-up truck de weg blokkeerde. Iedereen moest uitstappen en toen een aantal pelgrims wegrenden, openden de mannen het vuur. Het bloedbad is waarschijnlijk aangericht door Soenitische opstandelingen. Het weer vannacht bewolkt en in het noorden nog wat neerslag. Ook morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. De rest van de week meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Je nou, hoort het al het nieuws. De A12 Utrecht naar Arnhem is voorlopig dicht. Na een ongeluk met een vrachtwagen tussen Maarsbergen en Venendaal West is de afsluiting. Het verkeer wat daar stilstond, dat wordt inmiddels via een opengemaakte vangrail weggeleid. Maar het verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via de A1. Ook bij Den Haag zijn problemen. De Noordelijke Randweg, de N14, is in beide richtingen dicht. Om precies te zijn tussen Voorburg en de A4. Dat heeft te maken met een autobrand.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 De Lijn, met Henry Schut. Goedenavond, aflevering 9757. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Kopenhagen... viel vandaag geen Nederlandse medaille. En dat was eigenlijk heel verrassend, want alleswinnaar Marianne Vos deed mee. De tijdrit bij de vrouwen werd uiteindelijk gewonnen door een Duitse. Judith Arndt, vorig jaar zilver achter Emma Pooley. En vandaag is het met kop en schouders, jazeker. En Marianne Vos werd tiende, zometeen haar reactie. En ook die van Ellen van Dijk, die zesde werd. Er is bekervoetbal vanavond. In de tweede ronde van de KNVB-beker gaan we deze week van 64 naar 32 clubs terug. Met onder meer Vitesse tegen NAC, Ronald van der Geer. Die nemen het al uh, 62 minuten tegen elkaar op. Vitesse en NAC zoeken naar een doelpunt. Het publiek snakt er werkelijk naar. En ook naar goed voetbal, er is wel een goal geweest van Jordi Buijs in de eerste helft. Maar vanwege hens afgekeurd, daarom nog altijd 0-0 na nou iets meer dan een uur. Alle uitslagen van de 16 vanavond gespeelde wedstrijden komen straks voorbij. Ook die van Feyenoord tegen AGO VV. Voor die wedstrijd nam algemeen directeur Erik Gudde ruim 20.000 handtekeningen in ontvangst. Van supporters die het geweld van afgelopen weekend afkeuren. Het signaal wat je hiermee afgeeft is ook overduidelijk dat echte Feyenoord supporters van welke vorm dan ook van geweld... dat die dat nadrukkelijk afkeuren. Ook in Turkije misdragen supporters zich wel eens. En als gevolg daarvan speelt Fenerbahce vanavond voor straf... in een stadion vol met vrouwen en kinderen. Mannen mogen niet naar binnen. Later hoort u van onze correspondent. Dat is een man, Bram Vermeulen, wel in het stadion kan komen. Nou, het is de eredivisie tegen de eredivisie en de KNVB-beker... nummer 6 tegen nummer 15 van de ranglijst. Vitesse draait best wel een goed seizoen tot nu toe... en nak eigenlijk heel matig. Zie je dat vanavond ook terug, Ronald? Het verschil zelfs zes punten na zes wedstrijden... Ja. maar eh, ik durf te zeggen dat de wedstrijd in balans is... dat er geen ploeg is die zich de beter mag noemen... Na iets meer dan een uur spelen. Het is slordig, vaak ook ongeconcentreerd. En ja, er ontbreekt gewoon iets. Misschien wel het heilige vuur. Dat heeft John van der Brom in de rust al geconstateerd. En heeft wat gesleuteld aan zijn elftal. Heeft in elk geval een wat aanvallendere modus uh, neergezet. Want hij heeft uh, Anan, de controleur, op het middenveld eruit gehaald. En heeft zijn toen in de competitie geschorste spits Boni gebracht. Want er het wel garant staat voor enig spektakel en voor aardig voetbal. Nou ja, dat heeft uh, nog weinig effect gesorteerd. En zojuist heeft hij dan uh, Prupper naar de kant gehaald... En ...vervangen door Nicky Hofs, alsof hij iemand zoekt die het elftal bij de hand moet nemen. En daar ook de ervaring voor heeft. Ja, en van Nak weten we gewoon, dat is strijd, dat is passie, dat moet er getoond worden. En als die twee elementen ontbreken in het elftal van John Karelsen... ...dan is het sowieso niet heel erg veel, dus het is allemaal wat ongelukkig. Dat doelpunt overigens waar ik het over had, kwam natuurlijk wel van nak. Dat was al na een half nou, kwartiertje spelen. Een uh, corner van Gorter vanaf de rechterkant. Ingekopt door Buis. Prima redding van Veldhuizen. Toen kreeg uh, Buis die bal weer voor zich. En sloeg hij hem keihard in de goal. Het leuke was, niemand had het gezien. Alleen Piet Veldhuizen, die maar bleef zeuren bij scheidsrechter van Boekel. Die vervolgens maar eens ging informeren bij de grensrechter. En die twee kwamen toch tot de conclusie om het doelpunt maar af te keuren. Prima over eh, beslissing overigens, want het was Hens van Buis. Nu wel Nak met de Gorter aan de linkerkant, maar dat is eigenlijk wel het verhaal van deze wedstrijd. Er is zo hier en daar wel eens een keer een, een mogelijkheid om door te breken, de achterlijn te halen. Maar echt een goede voorzet te geven. De echte eindpaas ontbreekt nog in eh, dit duel. En wat is er dan wel leuk geweest? Ja, Zo'n zo spits als Chanturia, die nu ook wordt aangespeeld, die heeft hele leuke bewegingen. Nou, moet hij nu wel naar de bal komen, want nu is het vrij gemakkelijk verdedigen voor Nak als hij blijft staan. En dus kan bij Bayram de bal over de zijlijn spelen. Nu is Santuria wel gevonden met zijn plaaggeest, Gorter. Die hij al geprobeerd heeft om twee gele kaarten aan te smeren. Eerst is gelukt, de tweede niet. Dus het is nog altijd 11 tegen 11. Bal gaat via Gortar over de zijlijn. En Nac Breda eh, moet dan toezien hoe Vitesse mag gooien. En Cascia nu een voorzet mag geven vanaf de rechterkant in het strafschopgebied. Nou, weer weggekopt door Nak, Opgevangen door Van Ginkel. Combinatie Hofs. Boni. rand Ja, Boni heeft weinig ruimte nodig nog altijd. Boni schiet wel. Misschien schiet uiteindelijk op de voeten van Bottekin Dan Chanturia nog aan de rechterkant van het trassopgebied. Maar hij schiet de bal over. Eén kans nog even noemen. Want dat was na een uh, vrije trap van Butner aan de linkerkant van het veld. Waar Ter bij de tweede paal aan onderdoor ging. Maar Carcia uiteindelijk de bal in het zijnet kopte. Nou het publiek gaat er nog maar eens een sfeervolle avond van maken. 65 minuten inmiddels achter de rug. En nog altijd 0-0. Er was vanavond nog een duel waarin twee eredivisionisten tegen elkaar speelden. Heerenveen won uit bij VVV met 2-0 en beken dus verder. Afgelopen weekend wonnen de Friese voor de competitie, ook al van VVV. Toen werd het 0-3. Ragnar Niemeijer, jij hebt die wedstrijd vanavond voor ons gezien. Er waren opmerkelijke overeenkomsten tussen vanavond en zaterdagavond. Hè? Inderdaad, het had veel weg van de wedstrijd van afgelopen zaterdag... toen Heerenveen in de koel van VVV met 3-0 won. Nu werd het 2-0. Maar de maker van de 0-1 en de 0-2, Nassing en Dost... waren precies dezelfde namen als van de week. Asaidi, de doelpuntenmaker zaterdag die de derde binnenschoot voor Heerenveen... was geblesseerd, anders had het een exacte kopie kunnen worden. En de wedstrijd had sowieso wel iets weg van die eerdere ontmoeting... van afgelopen weekend, want Herenveen, de betere ploeg. VVV stelde teleur voor eigen publiek, toch best wel wat mensen... naar deze wedstrijd toegekomen en die hoopt ongetwijfeld op revanche... op revanche gevoelens bij de spelers van VVV. Dat zag er niet goed uit in de eerste helft. Als je na 20 minuten achter staat met 2-0, zwak verdedigd... de bal voorin niet vast kan houden, dan heb je een levensgroot probleem. Tel daarbij op dat VVV in de competitie nog niet heeft gewonnen in zes wedstrijden uitgeschakeld is in de beker, dan wordt het tijd dat Glenn de Boek... ondanks het talent van een aantal Afrikaanse spelers, de Nigerianen... dat hij zich toch zorgen moet gaan maken. Aan de andere kant, Ron Jans lijkt het inmiddels op de rit te hebben. Wedstrijden waarin de nul wordt gehouden, waarin wordt gewonnen... die zit voorlopig wel rustig op zijn stoel, zo lijkt het niet mij was dat. De Eredivisie tegen Eredivisie... maar natuurlijk ook een heleboel clubs die op het hoogste niveau spelen... tegen ploegen die op een wat lager niveau acteren. Bijvoorbeeld Feyenoord tegen AGOVV, Een subtopper, misschien wel topper uit de Eredivisie... is dat tegen de hekkensluiter van de Eerste Divisie. Frank Wielaert, hoe liep dat af? Nou ja, zoals je mag verwachten en uh, zoals het hoort, het werd 4-0 voor uh, Feyenoord zonder ook maar één enkel probleempje. Trainer Ronald Koeman kon de nodige spelers rust geven. Zo stond Lamproe op doel, dat was in ieder geval leuk voor hem om uh, hier te kunnen spelen. Martins Indy stond weer eens in het veld, Kion Fernandes, Dani Fernandes... Uh, Mokotjo mocht er eens meedoen. Sisse startte vanaf uh, het begin. Ja, en, uh, met die nodige spelers die rust gegeven konden worden uiteindelijk. Ging uh, Bakkal er nog uit. Vlaar mocht er nog af. En, uh, ja, eigenlijk was het een uh, hele gemakkelijke avond. Dat werd het vooral ook omdat Sisse al na een kwartiertje de score opende. En El Amadi na iets meer dan een half uur 2-0 maakte. Toen was de wedstrijd gespeeld. Ik denk dat er ongeveer 20.000 toeschouwers uh, in het stadion waren. En die wilden eigenlijk verder nog vermaakt worden. En dat is eigenlijk uh, verder prima gelukt. Dan gaan we door met Fortuna Sittard tegen NEC. Eerste divisie tegen Eredivisie dus. Maar dat liep niet zo af als je op papier zo zou verwachten. Sterker nog, het is nog bezig. Richard van der Made vertel. Ja, uitschakeling dreigde 89 minuten voor NEC. Op dit moment zijn we aan het eind gekomen van de eerste verlenging in de blessuretijd van de tweede helft. ...maakte uiteindelijk uit een vrije trapstep Nijland de 2-2. Maar oh, oh, oh, wat speelt NEC hier vanavond in Sittard? Armoedig voetbal. 1-0 werd het door Woesen. 2-0 door Gommans. Uiteindelijk halverwege de tweede helft 2-1 Lasse Schöne... ...en dus via Nijland die inviel 2-2. En vorig jaar, toen was het ook al dramatisch bij NEC in de beker... ...een vroegtijdige uitschakeling bij FC Dordrecht, toen werd het 3-2 en nu dreigde dat dus opnieuw. Alleen in die allerlaatste minuten was het dus 2-2. En nu hebben we een spannende eerste verlenging achter de rug. Met kansen over en weer. Hoezen stuiten op Babos, 1 tegen 1 situatie. En Nijland was heel dichtbij de 3-2 namens NEC. Dus. 15 minuten op dit moment achter de rug in de eerste verlenging. En we maken ons nu op voor de tweede verlenging hier in Zittag. Twee ploegen uit de eredivisie zijn al wel zeker van de volgende ronde. Roda JC heeft met 6-1 gewonnen bij de amateurs van Bennekom. En Excelsior, de profs van Excelsior, waren met 5-0 te sterk voor de amateurs van Excelsior 31. waren ze ineens in 2008. melee Amerikaans bandje, built to last. En ze waren ook ineens weer weg. Vitesse tegen NAC, Ronald. 73 minuten, De stand hij daar nog altijd 0-0 bij dit duel in de tweede ronde van het knvb toernooi. Je zou kunnen zeggen, na nou een minuut of acht, negen geleden is die wedstrijd dan echt begonnen. Is het tempo omhoog gegaan, als je het publiek erachter gaan staan, mag Vitesse zich eigenlijk ook wel de betere noemen. Wel langzaam maar zeker, Nak Breda weer terugkomt in die wedstrijd. Maar je hebt zo'n fase gehad waarin eindelijk druk werd gezet, waarin dus een hoog tempo werd gehanteerd. En dat dus heel aardig werd gevoetbald, zonder dat het nou bijzonder veel kansen opleverde voor Vitesse. Maar het is dus nog altijd 0-0, nog 17 minuten. Bij NAC nu ook een nieuwe naam. Jozefsoon is in het elftal gekomen voor Alex Schalk, die jonge aanvaller. Die dus één keer over heeft geschoten. Wel continu in beweging is, maar vanavond dus ook geen pot aan heeft kunnen breken. In het voordeel van de ploeg uit Breda. Hij dus naar de kant, nu Leurling centraal. En Jozefsoon is dan de man die aan de rechterkant staat. Voor wordt een rolletje losgelaten nu door uh, Vitesse in de handen van Ter Raouwlaar, Die de bal vervolgens gooit in de voeten van Ginkel. Die gaat het strafstropgebied in en die schiet als hij aan de linkerkant van het strafstropgebied uitkomt. Nadat hij zeker een meter of twintig met de bal aan de voet heeft mogen lopen. Schiet de bal uiteindelijk voor langs. Dit was weer eens een mogelijkheid voor uh, Vitesse. Daar waar uh, Ter Raouwlaar in alle rust dus een bal kon pakken. Maar helemaal verkeerd uitgooit richting het middenveld. Opgevangen dus door deze Van Ginkel die als spits is begonnen. Maar nu al een tijdje op het middenveld staat na de entree van Boni. Ja, en er werd hem echt geen strobreed in de weg gelegd. En uiteindelijk dus dat schot van hem voorlangs. Nu nak met Gorter aan de linkerkant. Meter of tien over de middellijn. Komt dan voorbij zijn tegenstander, Chanturia. Die maakt een overtreding. Dat heeft Van Boekel gezien. En een vrije trap is er dus voor nak. Dat zou betekenen, normaal gesproken, dat Jordi Buis, de man met de beste trap, zich daar gaat melden. Maar dat doet hij in deze fase niet. Die blijft bij Boni. En dus mag Gorta nu zelf die uh, vrije trap gaan nemen. bal ligt, nou laat het zijn, een meter of 15 weg. Van de linkerpunt van het uh, strafschopgebied, rechterpunt vanuit uh, Vitesse gezien. Nou, nu komt Buis dan toch, dan gaat Gorta naar achteren. En gaat Jordi Buis toch die bal trappen. Maar wie zijn er dan voorin? Wie zouden eventueel het hoofd tegen de bal kunnen zetten? Ja, Bottingin, de verdediger, heeft wat lengte. Schilder is daar onder meer ook, daar komt die bal. Maar het is een makkelijke vanger voor uh, Piet Veldhuizen. De keeper dus van Vitesse, die nog niet echt buitengewoon druk heeft gehad. En alleen in de eerste helft prima reageerde op een schot van Bayram. Die andere jongeling voorin bij Nak Toen die vanaf de linkerkant doorkwam. maar Veldhuizen met een katachtige reflex die goal kon voorkomen. Nou, Vitesse weer weg. Met die Mexicaan Davila die aan de linkerkant gestart is. Nu even aan de rechterkant is. Tussen twee drie man staat En uiteindelijk op, uh, ter hoogte van het stadsopgebied. De voet dwars wordt gezet door Tim Gillissen. We gaan weer wisselen bij Vitesse. Ik zie dat Julian Jenner klaar staat voor een invalbeurt. Ja, die komt erin. En Davila gaat eruit. Een vleugelspeler voor een vleugelspeler dus. Maar in elk geval... Wel een frisse kracht bij Vitesse er nog in. Daar hij eruit, Jenner erin. Maar het is nog altijd bij Vitesse nak 0-0. Sensationele tussenstand bij Harkermaarsche Boys tegen Willem II. Daar wordt verlengd al in de tweede helft van de verlenging. En daar is het zojuist 3-2 geworden voor de amateurs van de Harkermaarsche Boys. Leen Looyen gaat per direct weg bij de Graafschap. Hij was de afgelopen twee jaar directeur voetbalzaken in Toetinchem. Looyen raakte onlangs in conflict met trainer Andries Ulderink. Die was boos omdat de volgens hem beloofde spelersversterkingen uitbleven... in de afgelopen transferperiode. Alle betrokkenen willen vandaag niet reageren op het vertrek van Looyen. Eén dag trouwens voordat de Graafschap belangrijke wedstrijd speelt... in de KNVB-beker thuis tegen Utrecht. Morgenavond kwart voor negen. De actie van een groep ruilschoppers voorafgaand aan het competitieduel van Feyenoord tegen de Graafschap afgelopen weekend leidde tot afschuw. Politie voorkwam met getrokken pistolen dat het nog verder uit de hand liep dat een groep het Maasgebouw binnendrong. Feyenoord kreeg vandaag, voordat de bekerwedstrijd tegen AGOVV begon, de steun van ruim 20.000 supporters. Zij boden een petitie aan waarin ze stelling nemen tegen het gebruikte geweld. Verslaggever Frank Wielhout was erbij. Het is uren voor de wedstrijd al druk rond de Kuip. Niet qua toeschouwers, maar wel qua politie. Er is brede politie, er zijn politieagenten met fotolijstjes... en af en toe worden die tevoorschijn getoverd als ze denken... deze moeten we even controleren. Deze fan die lijkt wel op iets wat we eerder gezien hebben. Maar aanhoudingen worden in ieder geval niet zichtbaar verricht. Er zijn zwaailichten, maar die zijn van de vuilnisophaaldienst... en die zijn vandaag ongevaarlijk. En ineens staat dan Maurice Druiter in de perskamer klaar... om zijn handtekeningen aan algemeen directeur Erik Gudde te geven. Zo, daar sta je dan tussen al die camera's. Dat is even schrik. Ja. Nee, dat, uh, na, na de laatste 24 uur <laughs> gaat het bijna wennen. En het is gewoon goed doel, dus dat scheelt. En het is heel goed gelukt ook. Ja, ik kan niet anders zeggen dat we ja, hebben nu ruim 22.000 uh, handtekeningen ik kan niet anders zeggen, geslaagd. Um, en nu overhandigen aan Erik Gudde. Dat is ook degene aan wie je dat graag had willen doen? Nou, in principe had mij dat niet zo uitgemaakt. Uh, van koffiedame tot ja, aan Erik Gudde. Iedereen doet zijn werk en moet zijn werk blijven doen. En ik denk dat dat het, het belangrijkste is. Het gaat om de club. En die moet uh, gered worden. En, uh, en dat, ik denk dat de club daar goed mee bezig is. En ik denk dat daar de petitie ook voor is. Maar vooral tegen geweld.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 Hierbij overhandig ik het okay. voor Feyenoord tegen geweld. Die, uh, die neem ik in dank aan, uh, Maurice. Ik vind het een heel uh, mooi en uh, bijzonder moment uh, om hier uh, met jou te staan en uh, deze petitie in ontvangst te nemen. Jij bent vandaag, Maurice, uh, beste Maurice, het, uh, het symbool van het grote legioen van Feyenoord. Voor die mensen die uh, sinds is, in alle tijden, goede en slechte tijden, achter deze club blijven staan. Ik vind het initiatief wat je hebt genomen is, uh, is fantastisch. Het korte tijverstek waarin je het gedaan hebt gedaan, vind ik verbazend. Het effect enorm. En het signaal wat je hiermee afgeeft is ook overduidelijk. Dat de echte Feyenoord supporters van welke vorm dan ook van geweld, dat die dat nadrukkelijk afkeuren. Dankjewel. Voor mij heb je een ongelooflijk belangrijke bijdrage. Erik Gudde was zaterdagavond de gebeten hond volgens de fans. Maar vandaag is hij een trotse gebeten hond. De nazorg na afgelopen zaterdag was natuurlijk heel belangrijk. Dat is nazorg voor je eigen medewerkers. Daar zijn wij vanuit de directie natuurlijk voortdurend langs die mensen gegaan. In gesprek gewoon een kop koffie mee gedronken. Hoe is het met je? Hoe heb je die zaterdagavond en de zondag doorstaan? Vervolgens was belangrijk de nazorg... Uh, ...van onze supporters uh, die daar net 10 seconden ervoor of daarna binnenkwamen... ...of in het Maasgebouw dat van boven naar beneden hebben gezien. Die hebben we maandag een brief gestuurd. Ja, Dat is natuurlijk onpersoonlijk, maar ik kan in deze korte tijd... ...kunnen ze moeilijk alle, weet ik het, alle 1500 die vaak in het gebouw zijn persoonlijk uh, uh, aanspreken. Uh, dus die hebben we in een brief aangegeven ja, hoe verschrikkelijk we het vinden... Uh, ...dat we hopen voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen... En dat ze vanavond weer welkom te eten. Vandaar ook dat we daar ook zelf hier buiten in de, bij de entree rondlopen... om ja, toch nog een aantal mensen te spreken die graag iets, iets kwijt willen... of die via de Melodies kwijt willen. Maar die mensen en onze eigen medewerkers... Ja, die ervaren dit natuurlijk als een, als een enorme steun in de rug. Nou heeft uh, Abu Talib gezegd... we gaan er alles aan doen om die mensen te pakken... maar de verantwoordelijkheid... Ligt bij de clubs. En ik heb toch gisteren en zaterdag, hier vandaan, hele andere dingen gehoord. Daar lag de verantwoordelijkheid bij de politie. Uh, volgens mij is het identificeren van uh, de, de 50 tot 100 waar we het over hebben... Uh, da, daar ken ik de resultaten niet van. Dus ik weet totaal niet of het mensen zijn uh, die een seizoenkaart voor Feyenoord hebben... of die wellicht een stadionverbod voor Feyenoord hebben... of die niks mee te maken hebben. Dus ik, uh, volgens mij is het heel moeilijk om daar nu al uitspraak over te doen. Kijk, het is helemaal duidelijk. Op het moment dat het mensen zijn die een seizoenkaart bij ons hebben... dan is het inderdaad uh, ons probleem. Op het moment dat het daar buiten is, is het volgens mij een uh, probleem van de openbare orde. En dat heb ik ook zaterdag uh, wat dat betreft ook gezegd. Zo direct nog meer over Feyenoord... Is even naar Fortuna Sittard tegen NEC in het laatste deel van de verlenging. Richard van der Made. Het stond 2-2, maar NEC komt toch vrijwel zeker met de schrik vrij in de 22e minuut van de tweede verlenging. Daar zitten we inmiddels in. Heeft Christian Fadoch de Hongaren... 2-3 gemaakt in het voordeel van NEC. Maar oh, oh, oh, wat gaat het moeizaam vanavond hier in Sittard. Met de ploeg uit Nijmegen. En wat voetballen ze ongelooflijk slecht. Een minuut op 70. Als makke schapen slenterden ze hier eigenlijk over het veld. Bij Fortuna Sittard. Dat met 2-0 voorkwam. Maar uiteindelijk via Schöne. Een vrije trap in blessure-tijd van Nijland. En zojuist dus Padoc. Die terugkeerde hier bij NEC op het oude nest is het 3-2 geworden. En we spelen nog drie minuten. Dus het lijkt erop dat NEC toch de volgende ronde gaat halen. Er zijn vier verlengingen in totaal aan de gang. Goed Eagles tegen Helmond Sport is inmiddels wel al beslist. Daar is het 3-1. En bij de amateurs van Sparta en Nijkerk tegen andere amateurs die van Staphorst is het nog heel spannend. Vlak voor tijd, vlak voor het einde van de verlenging, is het daar 2-2. Dan terug naar Feyenoord. Nadat Gudde de handtekeningen in ontvangst had genomen... zag hij dat Feyenoord met 4-0 won van AGOVV in de beker. Trainer Ronald Koeman had zes basisspelers rust gegeven. Feyenoord had uiteindelijk geen moeite met de hekkensluiter van de Eerste divisie. Feyenoord was het natuurlijk ook aan haar stand verplicht om te winnen, vond ook Koeman. Het grote krachtverschil wat er is tussen nummers laatst, nummer laatste van de Jupiler League... en iemand die vrij hoog staat in de divisie. Dat zag je op het veld. Dat is één. had nog iets beter in de afstand met de doelpunten het verschil kunnen zijn. Maar wat jij zegt, je kunt spelers rust geven. De wedstrijd was beslist in de eerste helft. Dat hebben we ook gedaan. En, en jongens een kans gegeven. Jonge jongens een kans gegeven. Dus al met al ja, wat we in ons hoofd hadden, hebben we, hebben we kunnen doen. Heb je ze nog iets speciaals meegegeven? Het veld in? Een, een opdracht zeg maar in het algemeen? Nou ja, het is gewoon zo dat je dat je gewoon een wedstrijd goed moet beginnen. Want dan, dan uiteindelijk uh, geeft het ook plezier. En, uh, en dat begint dat je gewoon vanuit je taak speelt. Dat je doet wat je moet doen, ongeacht uh, de sterkte van de tegenstander. Ja, en van dan gaat voetballen. En, en, en dat lijkt mij leuk. Ik vond het zelf altijd wel leuk om dit soort wedstrijden dan te spelen. Het zijn verplichte nummers en dat moet je goed invullen. Maar ook om zelf, voor jezelf en voor het team gewoon in dat goede gevoel te blijven. En dan zit je niet te wachten om, uh, op een moeilijke wedstrijd... wat tot het einde van de rit spannend blijft en waarin je maximaal moet gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Wat is in jou een moment dat is bijgebleven uit deze wedstrijd? Uh, Eén moment. Nou ja, oké, okay, ik, ik wil de speler niet te veel ophemelen, want hij is nog jong. Maar als je bar, als je ziet hoe hij invalt, dat, dat bewees hij tegen Herenveen al. En dat bewijst hij ook vanavond weer. Hij ja, is een echte spits. Hij heeft de oog voor de derde man. Uh, is gevaarlijk, is doelgericht. Ja, daar, daar, daar geniet ik. En ik geniet nog veel meer van. En dat geldt voor hem. Maar dat geldt ook voor andere jonge jongens, zoals Ricky van Haren. De onbe onbevangenheid uh, als ze erin komen waarmee ze spelen. En, en, en dat is heel belangrijk. Dat was Ronald Koeman. Feyenoord won dus vanavond van AGO-VV. Vitesse tegen NAC het einde nadert. Ze worden al nerveus bij met het oog op morgen, Ronald van der Geer. Gaat er nog gescoord worden? Nou, dat hoop ik wel zeggen. Want uh, je had het net over, vier verlengingen. Maar ik, toen dacht ja. ik al van, nou ja, misschien komt er nog wel een vijfde aan. Want het is nog altijd 0-0 na 85 minuten. En als je dan ziet... Naar, of over welke kansen Vitesse heeft gekregen de afgelopen paar minuten... dan ga je bijna vermoeden dat dat doelpunt wel in de verlenging zal moeten vallen. We hebben een combinatie gezien. Ver doorgevoerd tussen Boni en Hofstot in het strafstupgebied... totdat Boni uiteindelijk kon schieten, maar wel dat deed op de benen van Botteguin. En een prima bal daarna van Jan-Ali van der Heijden op de doorgelopen Yasuda. De rechtsachter, Japanse rechtsachter van Vitesse. Maar die schoot de bal voorlangs vanaf rechts in het grashofgebied. Nu van der Heijden met een voorzet. Hofs smijt een inzet. En een redding van Terouwelaar. Die bal komt vanaf de linkerkant. En Hofs heeft echt wel wat vrijheid in het strafschopgebied staand om te schieten en te richten. Hij heeft niet heel veel tijd om te denken, maar Hofs heeft een prima trap. Maar Ten Rauwelaar is een prima keeper en beide bewijzen dus dat ze op topniveau acteren. En als beide dat doen, dan gaat die bal dus niet in de goal. Dit is Jozefsoen namens de bezoekende ploeg. Nak dus gaat naar de rechterkant, komt daar uiteindelijk naar tegen. En Butner werkt de bal over de achterlijn. Komt er dus nog een corner aan voor Nac Breda in de 86e minuut van de wedstrijd. Die gaat Robert Schilder nemen. Nac heeft overigens Koenders ook nog in het elftal gebracht voor Jens Jansen. Die als rechtsachter mocht beginnen. Maar inmiddels dus weer is gewisseld. Koenders zoekt nu positie bij de penalty stip in afwachting dus van die corner. Die genomen gaat worden door Robert Schilder. Ook Leurling is daarvoor in. Die bal gaat richting de tweede paal. Daar is Veldhuizen. En eigenlijk wel, zoals dat de hele wedstrijd door is gegaan... hebben de keepers klemvast al die corners die van links en rechts getrapt worden. Veldhuizen met een direct lange bal richting Chanturia die 5, 6 meter over de middenlijn staat aan de rechterkant. Maar dat is vrij gemakkelijk ingrijpen voor Donny Gorter. De bal gaat wel over de zijlijn, zodat er nog wel balbezit is voor Vitesse... Dat dus uh, ja, uh, wel sterker is en een overwicht heeft in de tweede helft. Maar daar toch bitter weinig echte kansen uit creëert. Behalve dan die twee die ik net noemde. Maar verder komt de ploeg van, uh, van de Bron niet. En nu zelfs een heel ongelukkig moment als Hofs in alle vrijheid wordt aangespeeld. En de bal met een boog terugspeelt naar Cascia Die staat aan de rechterkant maar die boog is weer te hoog voor de Georgiër. Waardoor er eigenlijk heel simpel balverlies wordt geleden. Door Vitesse en Nak nu ter hoogte van het Zassongebied van de ploeg uit Arnhem mag gaan ingooien. Aan de linkerkant gaat Donnie Gorter dat doen na precies 87 minuten. Het is nog 0-0 in Arnhem. De belangrijkste conclusie na het tijdrijden voor vrouwen... op de wereldkampioenschappen wielrennen... was dat de Duitse Judith Arndt heeft gewonnen. Maar er werd toch ook veel nagepraat over de mislukte missie van Marianne Vos. Zij heeft de gewoonte om alles te winnen wat er te winnen valt... en had haar zinnen gezet op de tijdrit. Ook met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar. Het liep mis, nogal mis. Steven Dalebout sprak met Vos. Is het uh, zo kort na de tijdrit al tijd om conclusies te trekken? Heb je dat al gedaan? Nee, want ik heb helemaal nog niks gehoord, gezien. Behalve dat ik weet hoe ik zelf heb gereden. Nou, um, je wordt tiende op 55 seconden van de winnares Arndt. Nou, nou ja, 55 seconden. Ja, dat is uh, op zich uh, ja, een groot gat natuurlijk. Maar uh, alleen, tiende is niet, uh, niet echt fantastisch. Sprook dat met wat, met wat jij voelde in de race? Ja, ja ik, uh, vanaf het begin eigenlijk kon ik niet, uh, niet de macht vinden om, uh, om een grote versnelling te draaien en om dan ook echt, uh, echt de snelheid te maken. Dus uh, ja, we er een tandje af en, uh, ja, en dan, dan maak je gewoon niet de topsnelheid die je nodig hebt om hier uh, ja, een medaille te pakken of in ieder geval in de, in de buurt te komen. Dus uh, dat, ja, dat merkte ik al wel uh, vrij snel, maar natuurlijk geef je de hoop dan nog niet op en... Uh, dan ga je dan gewoon, uh, gewoon door. En, ja, de tweede ronde. had ik het idee dat ik misschien wel iets, ja, iets beter uh, nou ja, ook, de, ook de bochten nam. Natuurlijk uh, nat. En uh, dat was anders dan, uh, dan met de verkenning. ze dus was ook nog even zoeken. En de tweede ronde ging er wel iets beter. Maar ja, dan, uh, ja, dan ga je het natuurlijk nooit meer goed maken. Dan ben je op, deze, uh, op de voorbereiding van dit seizoen ook anders gaan trainen, op een andere manier. Uh, gewicht verloren en ja, op een bepaalde manier een andere wielrenster geworden. Uh, kan dat ook nog negatief hebben uitgewerkt naar deze tijdrit of naar het tijdrijden in zijn algemeenheid? Dat kan wel, maar op zich ik heb ik wel tijdritten gereden die, uh, die in Nederland die ook vlak waren, die wel uh, goed waren. En, uh, maar inderdaad, ja, het, uh, dat zou kunnen. Maar. Ik denk niet dat dat uh, nu, nu de conclusie moet zijn. Maar wat betekent dit met het oog op volgend jaar Londen, de Olympische Spelen? Nou, dat er nog veel werk aan de winkel is. Ja, dat is één ding dat zeker is. Ook Ellen van Dijk reed in Kopenhagen met de Olympische Spelen van Londen in het achterhoofd. Zij werd zesde op 39 seconden van winnares Arndt. En daarmee behaalde Van Dijk een Olympische kwalificatie. Steven Dalebout en Ellen van Dijk. Nou, je zat even na te praten met familie, denk ik, ja. vrienden? Ja, mijn ouders zijn hier en uh, twee uh, mensen uit mijn, dorp, uh, mijn geboortedorp. Twee van mijn grootste fans, dus uh, leuk. Ja, wat is dan uh, de conclusie? Uh, nou, eerst was ik nog een beetje, klein beetje teleurgesteld moet ik zeggen. Maar als ik dan maar even met mijn ouders praat, dan denk ik ja, het is ook gewoon uh, een supermooie prestatie. Ik moet gewoon tevreden zijn. Dus uh, ja, de conclusie is uh, tevreden en mooi. Je zit natuurlijk op die stoelen daar, op die hotseats. Ja, daar, daar val je vanaf en daar komt dan die teleurstelling waarschijnlijk ook vandaan. Ja, en zeker als ik dan over de finish komt en ik hoor dat ik net twee seconden achter Clara Ju zit. En uiteindelijk, uh, op dat moment zei je dan natuurlijk tweede. Dus dan baal je helemaal. Maar goed, uiteindelijk is dat dan de zesde tijd. is dus vijfde of zesde is, niet, uh, is niet, niet het verschil. Maar het is uh, net even dat je denkt, weet je, als je net wat, net wat eerder had gestart, dan, dan zou dat verschil misschien wel uh, goed worden gemaakt. Maar... Dan doe je op de regen. Ja, ja precies. De bochten zijn gewoon. Uh, het zijn mooie wijde bochten, maar uh, ik ga ze zo gewoon zoveel langzamer door in de regen. Dat heeft iedereen natuurlijk. Dus dat is gewoon een nadeel wat iedereen heeft. Alleen.. Uh... Ja, net zo iemand als Clara die start dan uh, twee blokken eerder of een blok eerder en die heeft dan de eerste ronde sowieso droog. Ja, en twee seconden is dan eigenlijk heel weinig natuurlijk. Aan de andere kant worden de allersnelste tijden wel in de, ja, op nat wegdek gereden. Ja, precies, en dat verschil is ook niet klein, dus daar, uh, daar zit ik ook niet bij in de buurt, dat weet ik ook gewoon. En uh, daarom moet ik ook gewoon tevreden zijn en uh, nou, daar ben ik dan ook. <laughs> als je naar de toekomst kijkt, wordt er dan vaak gevraagd, uh, ja, wat, wat steek je dan hiervan op? Uh, nou, dit was wel echt een kampioenschap waar ik echt naartoe had gewerkt omdat het een uh, vlak parcours was en ik wist dat het echt wat voor mij was. Dus uh, ik wilde hier echt graag scoren en uh, ja, ook omdat ik hier de Olympische kwalificatie af kon dwingen voor volgend jaar en dat heb ik nu gedaan. Dus dat is ook uh, een mooie bijkomstigheid. Uh, ja, verder zegt het me dat, dat uh, allegenen die op het podium staan of dat iedereen die voor me eindigt, dat die allemaal gewoon uh, toch wel een stuk ouder zijn. En dat ik hoop uh, ja, nog iets aan inhoud in te winnen en, uh, en dichterbij te komen. Als je dan eerlijk bent tegenover jezelf, kan dat binnen nu en een jaar? Uh, nou, ik zal geen Olympisch kampioen worden. Zo realistisch ben ik wel. Maar uh, nou ja, ik hoop daar nog wel progressie in te boeken... en misschien nog wel een kortere, een kortere resultatenrijden op de Olympische Spelen. Ellen van Dijk was dat. Het is inmiddels afgelopen bij Fortuna Sittard tegen NEC. Het is daar nog 2-4 geworden in de slotfase van de verlenging. Melvin Platje maakte de laatste goal voor NEC. Vitesse tegen Dan Hoe lang nog, Ronald? Zit in de laatste minuut van de extra tijd. Totaal was dat drie minuten. Schilder mag nog een keer schieten. Schilder schiet ook wel. Rand strafsel op gebied. Nou, metertje ervoor. In de as van het veld. Die bal gaat naast de rol van Piet Veldhuizen. Die dus nu op zijn gemak die bal gaat halen. En nog één keer naar de helft van Nac Breda gaat te trappen. In de absolute slotfase dus van deze wedstrijd. Rivites in, in de tweede helft wel een overwicht heeft gehad. Ook de betere kansen. Maar uiteindelijk dus dat overwicht niet in doelpunten om heeft kunnen zetten. Komt die trap van Veldhuis richting Boni. In een duel met Buis. Nou, het wordt half gewonnen door Boni. De bal stuit terug voor de voeten van Gillissen. Die wil nog wel één keer iemand diep sturen. Maar ja, wie moet dat dan zijn? Het gaat via Koudelje aan de rechterkant. Jozef Jozefzoon Koenders. Nee, nou houdt Nacht er ook in. En zet het die uitbraak niet in één keer door Jozefzoon. Die net wel een hele aardige slalom had richting het schapsomgebied van Vitesse. Maar zoals zo vaak deze avond. Standen uh, mooie acties. Of sterven mooie acties deze avond in schoonheid. En dat gold eigenlijk ook voor die uh, mooie actie van Jozef Zoon Koenders nog een keer. In een combinatie met Leurling. Ja, Rans gebied dan zit net Van der Heide ertussen. En dan vindt Van Boekel het genoeg. Gaan we dus uh, heel kort even een klein slokje drinken. En dan gaan we <lacht> verder met deze wedstrijd. Twee keer een kwartier is er nodig. Om te bepalen wie van deze twee uiteindelijk zich mag melden. In de derde ronde van het KNVB Bekertoernooi. Ondanks een overwicht in de tweede helft. Geen goals. 0-0. En dan gaan wij ondertussen weer uh, wielrennen. Robert Geesink is er niet bij bij de wereldkampioenschappen in Kopenhagen. Hij zit zich thuis te verbijten met een gebroken rechterbovenbeen. Geesink viel afgelopen weekend tijdens de training. Daarna werd hij in het ziekenhuis van Amersfoort geopereerd. En voordat hij naar huis mocht vroeg verslaggever Erik van Dijk aan Geesink hoe het met hem is. Ja, op het moment gaat het, uh, gaat het op zich wel goed. Ik heb uh, voor het eerst uh, is we net gelopen achter een, uh, eerst achter een rekje en uh, daarna met krukken. En uh, ja, dan voel je je eventjes heel erg, hoe uh, ja, uh, nou, zou ik het zeggen, <laughs> een kleine kleuter, zeg maar, die moet leren lopen, maar uh, ja, op zich gaat het vrij goed. Ik heb geen pijn als dus mijn been gewoon ligt, maar het is gewoon allemaal heel uh, onwennig en net uh, alsof je andermans been uh, onder, je, onder je hebt. Haal nog eens terug, hoe is het allemaal gebeurd? Um, ja, ik, ik, ik, had, ik had een lange training uh, op het programma staan en ik was al, uh, denk 5 ,5 uur onderweg of zo en uh, veel regen had onderweg. En, uh, ja de weg was dus nat en ik kreeg op kleine rode klinkertjes in Doesburg. en uh, ja, ik moest even een drempel over. Het kwam een auto van links en daar remde ik voor en bijvoorbeeld ja, sloeg weg en uh, ben blijkbaar in ieder geval heel ongelukkig op mijn heup terechtgekomen want dat uh, bot is uh, op een uh, vreemde manier in ieder geval uh, gebroken en uh, niet echt een uh, gebruikelijke breuk zeg maar. was het een, een rare manoeuvre van die auto of van jou? nee nee nee eigenlijk niets in de hand ja, een, een, een, ja, het was het was nat en uh, gewoon een, st een stomme schuiven maar uh, ja, blijkbaar toch een harde klap, waardoor, uh, waardoor mijn bot, uh, bot brak in mijn binnen. Je was in je, in je eentje, of? Ja, ja ik, uh, ik was alleen een training aan het doen. Ik was via, via Duitsland naar Nijmegen gereden, van Nijmegen uit naar Arnhem... en uh, over de postbank en uh, ja, vanaf de postbank uh, onderweg naar huis. En dan lag je daar? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk waren heel veel mensen uh, direct die me uh, ja, geholpen hebben. Dus dat was eigenlijk uh, perfect. Alleen, uh, ik heb ja, lang gewacht. Met de, de, de eerste ambulance kreeg, die kreeg autopech blijkbaar. Dus... Uh, een half uur dat uh, straat gelegen, maar dat uh, zullen we net zien als je dat uh, niet, niet gaat. Maar voor de rest perfect geholpen. En, uh, ja, direct uh, ja, wat wielrenners neergewend zijn, uh, stabiel neergelegd en weet ik het allemaal. Ja, bij ons is het meestal hier is je fietsen en dan uh, <laughs> gaan we weer verder. Dus dat uh, was even ongebruikelijk, maar uh, ja, gelukkig uh, hier goed geholpen. En uh, goede operaties nu wel goed verlopen, voor zover ik, uh, tenminste, uh, ja, wat ik heb begrepen. En uh, nu, uh, ja, hopen dat het allemaal een beetje spoedig herstelt. En um, hoe is dan de toekomst? Hoe ziet het herstel eruit? Ja, het gaat wel eventjes duren natuurlijk. Voor het, uh, ja, voor het bot de uh, hele, uh, noemen ze al zes weken. En uh, daarna moet ik natuurlijk ook weer, uh, ja, zoals ik vandaag uh, loop... dan uh, moet ik eerst maar weer leren lopen voordat ik uh, weer, weer ga fietsen natuurlijk. Maar, uh, ja, maar uh, ja, dat is uh, maar allemaal eventjes uh, ook allemaal afwachten en koffie kijken wat dat betreft natuurlijk. Maar uh, in ieder geval zit het zit voor nu zit het goed. En uh, ja, dat is eigenlijk ook het enige wat ik erover kan zeggen. En voor mij is het ook natuurlijk een ontzettende domper en... Uh, ja, uh, ja, zo gaan het einde seizoen en hopelijk gewoon uh, op tijd weer in orde voor het volgende seizoen. Ja, uh, ik kan kwam er ook wel bij, hè? Ja, het was voor mij natuurlijk al een, uh, wat dat betreft een uh, minder prettig jaar. En uh, ja, dan uh, dit er ook nog bij. Ja, dat, uh, ik bedoel, ik was, uh, ja, ik was denk ik eigenlijk goed in orde in Quebec uh, en Montreal uh, bij de beste. Ja, dat gaf natuurlijk uh, goed vertrouwen voor de komende koers die eraan ziet te komen. Ja, WK, maar ook uh, Emilia en daarna Lombardije wat voor mij natuurlijk belangrijke koersen zijn. Ja, Emilia zeker een speciale wedstrijd. Uh, dus ja, dat, uh, dat is eventjes een uh, flinke dompen. Ja, ik wil het dit seizoen nog wat laten zien. En, uh, ja, van, vanmiddag uh, vanmiddag kan, ik, uh, kan ik gelukkig naar huis. Uh, ja, Vandaar natuurlijk met veel fysiotherapie en uh, dagelijks uh, weer een uh, stapje de goede richting uit. Maar uh, ja, het, is, uh, het is even niet anders. Voelt het als een rampjaar? Nou ja, het is voor mij natuurlijk sowieso, ja, het uh, begin van het seizoen was, was, was gewoon heel erg goed. Uh, wat al snel vergeten Dat ik ook gewoon nog, uh, ja, tweede in Tireno derde in Baskeland en ook in Deauviné nog bij de allerbeste bergopdree. Maar, uh, uh, om mannen uh, niet te vergeten. Maar uh, ja, dus het begin van het seizoen was gewoon heel erg goed, goed vertrokken. Alleen, uh, ja, daarna uh, hadden we al in de Tour uh, niet te niet boven gekomen en, uh, en uh, nu net in Quebec weer, uh, weer echt, echt topniveau, echt heel goed niveau. En, uh, ja, dan nu dit. Dus uh, ja, het is inderdaad een, uh, een bal, ja, ja. Ja, weer een valpartij. Ja, het hoort bij fiets, alleen uh, bij mij, uh, ja, ik bedoel, uh, ik valt twee keer op een jaar uh, van mijn fiets af tot nu toe. Alleen, ja, de ene keer is in de Tour, de andere keer is in de training en, uh, en breek ik mijn been. Ja, is dat puur ongeluk? Ja, ik weet niet hoe je het anders wil noemen, maar uh, als jij uh, met een bezempje vooruit wil gaan om al die bochten schoon te poetsen waar ik ga trainen, dan vind ik het ook best. Maar uh, ja, nou ja, weet je dat het glad is en dat, uh, dat er overal blad ligt. En, uh, ja, lange, ik, bedoel, ik had natuurlijk al een lange training gedaan. en uh, Ik zou zelf ook niet met alle scherpste geweest zijn na 175 kilometer trainen. Maar uh, dat, uh, dat hoort er ook gewoon bij. En, uh, ja, ik glijd daar, uh, mijn voorbeeld glijdt weg en, uh, en ik val gewoon op ongelukkige wijze. Ik snap je vraag, maar uh, je valt af en toe als fietser. En, uh, alleen ja, uh, dit jaar is het niet echt mijn, is niet echt mijn jaar. Aldus. Vogel Robert Geesink. Geen succes vandaag dus voor de Nederlandse vrouwen in de tijdrit. Morgen is de tijdrit voor de mannen. Met namens Nederland Liewe Westra van Vakant Solij en Stef Clement van de ploeg. Normaal gesproken, want nu rijden ze natuurlijk gewoon voor Oranje. Ik praat erover met onze wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, wat hebben Westra en Clement in die tijdrit te zoeken eigenlijk? Nou, normaal zou je zeggen in dat uh, grote veld... Uh, met onder andere Tony Martin en uh, Fabian Cancellara's fijn tuft, sch uh, schakelt die man niet uit... Dat is die toch wel wat vreemde Canadees die verschrikkelijk hard kan rijden op de tijdrit, is alles een keer uh, tweede geweest op een wereldkampioenschap. Daar hebben ze eigenlijk niks te zoeken, zou je zeggen. En toch, het blijft sport. En uh, ze blijven optimistisch. En ik sprak toevallig eh, eer gisteren, of gisteren was het zelfs, met Michel Cornelissen, de ploegleider van Nieuwe Westra. En die zegt dat die Westra toch op een of andere manier ja, erop gebrand is om een, om een hele bijzondere prestatie neer te zetten. Hij kan goed tijdrijden, dat weten we. Maar zo'n grote lange tijdrit op een WK is toch iets anders. Dus eh, laten we er maar vanuit gaan dat ze niet echt in het grote geweld eh, meedoen. Het geweld trouwens ook wat de Engelstaligen waarschijnlijk ook nog wel goed gaan rijden. Want eh, wat dacht je van David Miller en Bradley Wiggins. Dat zijn toch echt wel eh, de grote mannen op dit wereldkampioenschap. Ja, nou zijn Clement en Westra morgen dus actief in de tijdrit. Ze zijn allebei niet gevraagd voor de wegwedstrijd. Ook niet als vervanger voor Robert Geesing, die is afgevallen. Is dat niet heel raar? Ja, dat is, is misschien aan de ene kant wel raar... omdat je natuurlijk toch wel een paar renners hebt... die uh, in die wegwedstrijd in ieder geval goed zouden kunnen knechten... dan voor de andere renners die misschien wel een kans maken. Denk daarbij aan Lars Boom, uh, want dat vind ik toch persoonlijk... een van uh, ja, de outsiders voor dat WK op de weg... Uh, maar Leo van Vliet, de bondscoach, heeft gekozen voor uh, Steven Kruiswijk als vervanger van Robert Geesink. Ja, dat is toch een beetje eenzelfde type renner, dus. dus hij heeft daar wel voor gekozen. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat die twee daar nu wel weer extra motivatie uitputten... om in die tijdrit dan in ieder geval extra te gaan verlammen. Ze weten in elk geval... ...waar ze zich op kunnen gaan concentreren. en ja, Het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat gebeurt er morgen. Dat zagen we vandaag ook wel. Hoe zijn de omstandigheden? Gaat ja. het weer regenen? Ja. Hoe staat de wind? Dat is gewoon belangrijk. Ja. En wat weet jij over die weersomstandigheden? Ja, als je kijkt naar de voorspellingen, dan wordt er vanmorgen gewoon weer regen gegeven. Dus dan zijn die omstandigheden hetzelfde. Het bleek trouwens wel vandaag bij de dames dat het parcours niet echt gevaarlijk daardoor werd denk ik wel dat die vrouwen wat voorzichtiger door de bocht zijn gegaan. Maar uh, we hebben geen gekke valpartijen gezien. Dus uh, wat dat betreft ging het allemaal goed. Maar dat zou wel een rol gaan spelen. Het is geen echt technisch parcours. Niet echt ingewikkeld uh, voor uh, de mannen ook uh, om uh, er overheen te sturen. Dus ik denk niet dat het weer heel veel gaat uitmaken. Want dat zag je vandaag ook eigenlijk wel. Hè. Uh, we hebben natuurlijk heel lang die Clara Hughes uh, op dat uh, schavotje gehad. In die hot seat wachtend op de dame die haar zou gaan ontronen. Dat duurde heel lang. Zij reed maar een deel in de regen, het laatste deel van haar tijdrit. Maar uiteindelijk uh, waren de vrouwen die lang in de regen reden... Uh, waren er toch nog drie die uh, onder haar doordoken. Dus die een snellere tijd reiden. Dus het zegt eigenlijk niks. Ja, morgen dus de tijdrit voor de mannen. En wat betreft Nederland moeten we wachten tot zaterdag, denk ik, hè, voor succes. Ik denk het wel, hè, Marianne Vos, want daar wordt toch echt wel op gerekend. Vandaag tegenvallende tijdrit, tiende plek. Uh, er, absoluut gewoon minder dan iedereen... En Marianne Vos zelf ook verwacht had. Maar zaterdag is ze gewoon de huizenhoge favorieten. Samen met die ploeggenoten van er. Niet alleen ploeggenoten in Oranje, maar ook bij de ploeg waarvoor ze rijdt. Annemiek van Vleuten. Dat zijn eigenlijk wel de twee vrouwen die dat WK op de weg gaan domineren. Dus laten we voor de medailles maar wachten tot, uh, tot komende zaterdag. Gio Lippens, dank een grote verrassing in de KVB-beker Harkemase Boys. Het stond al met 3-2 voor in de verlenging tegen Willem II. Het won uiteindelijk met 4-2. En stoot dus de profs van Willem II uit de beker. En Harkemaasse Boys gaat naar de derde ronde. De verlenging dan van Vitesse tegen Nak, Ronald van der Geert. zijn is alweer een minuut of vijf bezig. Nog altijd staat hier hatelijk een 0-0 op het scorebord bij deze wedstrijd in de tweede ronde van het bekertoernooi. Chanturia heeft een keer overgeschoten. Nicky Hofs heeft al een penalty geclaimd. Na een ingreep correct overigens zag ik in de herhaling van Bottekin. Ja, dan hebben we het uh, zo'n beetje gehad. Nee, nog niet, want er was nog een hele aardige combinatie tussen Van Ginkel en Boni. Maar uiteindelijk, wat er al zo vaak gebeurt, bij het laatste tikje dat Boni op Van Ginkel moest geven, ging het mis. En dus ook dat leverde geen doelpunt op. Wat valt er verder op aan Boni? Dat hij in de verlenging heeft besloten om met twee verschillende schoenen te gaan spelen. Witte en een zwarte. En omdat Vitesse met witte sokken speelt, lijkt het nu net alsof Boni op één sok speelt. En dat is dan precies de voet waar hij mee moet schieten. Dat laat hij nu overigens over aan Jan-Adi van der Heijden. Maar die schiet vanaf een meter of twintig de bal over de goal van ten Raubelaar. Helemaal in de geest van de wedstrijd, want eigenlijk alles wat er op goal is uh, geschoten, daar hoeft eigenlijk de keepers nauwelijks op te reageren. Zoals, zoals ik al eerder zei, ook uh, het geven van de eindpaas, de beslissende paas, een, een zware opgave is vanavond in Arnhem. En vandaar dus dat we al zes minuten zitten in de eerste verlenging. Als Ten Rauwelaar namens Nak die uh, doeltrap moet gaan nemen. Die uiteindelijk volgt op dat overschieten van Van der Heijden. Op de helft van uh, Vitesse kopte uh, van Ginkel in de voeten van uh, Goedelje. Gorter dan zoekt naar Bayram aan de linkerkant van het veld. Ja, met een duel met uh, de Japaner Yasuda. De bal gaat uh, over de zijlijn uiteindelijk via de speler van Nak. En dus mag Vitesse ingooien. En heeft Cassia, de centrale verdediger, de bal. Speelt hem maar eens in de breedte naar Kalas, de Tsjechische centrale verdediger. Die op de rand van zijn strafschopgebied staat. Weer naar Cassia. Dan gaat Bayram wel storen en druk zetten. Maar daar raakt Vitesse niet echt van in de war. Uiteindelijk Boni gevonden. Als hij tussen de linies doorbeweegt. Geeft nu een bal op Hofs. rand aan de rechterkant. Tussen twee man in. Nog altijd Nicky Hofs. iets naar de rechterkant. Dan terug en dan een omhaal van Boni. Als de bal wordt teruggelegd door Nicky Hofst, dan heeft Boni de goal van zijn leven in gedachten. Maar ja, dan moet alles wel lukken. En zelfs met die extra en die nieuwe schoen wil het niet vlotten om deze omhouden uiteindelijk achter ten te rauwen laten doen belanden. Dus het blijft hier gewoon 0-0 na zeven minuten inmiddels in de eerste verlenging. Het was een bijzondere voetbalavond in Istanbul. Er mochten geen mannen als supporter in het stadion van Fenerbahçe in de competitiewedstrijd tegen Manisaspor. Alleen vrouwen en kinderen werden binnengelaten. Correspondent Bram Vermeulen probeerde er toch bij te zijn. Dat is het gejuich van de vrouwen in het stadion van Fenerbahçe. En hier buiten, achter de hekken, staan alle wanhopige mannen die niet naar binnen mogen? Nee, gek kijk daar in, maar Bayan aan naar gingen. En alleen maar vrouwen daar, daar binnen, je hoort het gegil. Is het niet een beetje frustrerend dat u niet naar binnen mag? Ik je ik niet, ben Nogal ja, natuurlijk is het frustrerend. Want dat, dat, daar is de, de wedstrijd, maar u mag niet naar binnen. En zo, ja, zo wordt Finabatje dus gestraft voor het omkoopschandaal. Uh, ze mochten geen, twee wedstrijden lang geen supporters toelaten tot hun wedstrijden. En dus hebben ze het stadion vandaag als een soort ludieke actie opengesteld voor vrouwen en kinderen. Ja, de rollen zijn eens een keer omgedraaid, zou je kunnen zeggen. Dus ik ga toch eens proberen of wij, ik als man, naar binnen mag. Of alleen mijn charmante Turkse assistente. How are, am I allowed to go in? Als je een perskaart hebt, ja, ben je Ah, met een perskaart wel. Yes. Nou, en hier gaan we. In het geheel Moet je horen. Moet je dit eens horen. Dit is het vrouwenpubliek van Fena Batje dat helemaal wild gaat. Kennelijk is er gescoord. Dit is een score, hoor. Ja, yes, dit is een score. De man in het stadion, als de man niet water rondbrengt, hoe voelt het zich? Man, leuk gezichtje. Chokkie zet. Geweldig. Geweldig. Is, is, is dat chokkie zet? Is er, er, De man die de versnaperingen voor de avond rondbrengt, zegt: Ah, dat is wel goed eigenlijk. Dat Zouden ze vaker moeten doen. En dan zegt hij met een hele grote glimlach op zijn gezicht: Hij heeft veel aandacht vanavond. Het is echt een waanzinnig gezicht, want nu staan we boven op het stadion van Fina Bacche. Kijken naar beneden naar de straat rondom het stadion die helemaal gevuld staat met mannelijke support. Dat is allemaal de gebalde vuist in de lucht. Ze kunnen niet naar binnen. En hier binnen zijn de vrouwen. Heel mooi. zijn we. noemen ze het. We gelukkig. Evet, ja. Ja, so. Ambiance 45.000 mensen. Een geweldige avond, uh, zegt deze vrouw, terwijl je hoort hoe de mannen proberen boven het lawaai uit te komen. Ze proberen toch hun aanwezigheid te laten horen. Maar de vrouwen hier binnen zeggen, wat een geweldige avond. Een avond voor ons alleen. Zo zie je maar dat omkoopschandaal is toch nog ergens goed voor. En uh, zou je die nou elke avond willen? Would you like this every evening like, every week like this, only for women? Uh, men are better in shouting. Yes, yeah. Ja, dat kunnen we horen. Ja, mannen zijn beter in het roepen. Maar het is een mooie atmosfeer binnen met Only One. Ja, yes, nice. Yeah? But een uh, I Maar ik prefer uh, men en vrouwen samen. Ik denk dat de spelers van Fenerbahce en Manizaspoor... als het nog een keer gebeurt, oordopjes indoen. De vrouwen konden trouwens Fenerbahce niet naar de overwinning juichen. Het eerste puntenverlies voor Fenerbahce is een feit... want het werd vanavond 1-1. De ploeg blijft wel koplopen met uh, 7 punten uit 3 gespeeld. We zijn over de 100 minuten speeltijd al heen... bij Vitesse-Nak-Ronald. We staan nog altijd op 0-0 met nu Nak in een counter bij Ram... maar de bal die hij vanaf de linkerkant breed geeft op zoon. Jozefstone... ...is onzorgvuldig en dus kan Buetner de bal vrij gemakkelijk op zijn eigen helft gaan oprapen... ...en hem meegeven aan Nick Hofs, die even hiervoor een vrije trap mocht nemen... ...die wel voor dreiging zorgde, maar niet echt voor gevaar... ...net als twee acties van Julian Jenner, invaller in de tweede helft... ...vanaf links naar binnen ook twee keer een schot in het net opleverde... ...en dus ook eigenlijk geen echt gevaar. Overigens de tweede keer was het misschien beter geweest als Jenner voor de goal had gekeken. Want daar stonden Boni en Van Ginkel wel degelijk te wachten. Daar waar Jenner voor eigen glorie ging. Nu is Jenner ook aan de bal. Nou ja, even dan. Want er is een, een, een actie op hem geweest. Waarbij hij de bal heeft verloren. En die via, uiteindelijk via Koenders over de zijlijn is gegaan. En dus mag er gegooid worden door Vitesse aan de linkerkant. De hoogte van het strafstopgebied van NAC. Het gaat naar Boni. Aanname, randstrafstopgebied. Met buis in zijn rug. Chantoria schot. En de redding van Ter Rauwelaar. Het is razendsnel aannemen en direct schieten. Nu met zijn rechterbeen. Maar Terauwelaar is de hele avond al een staande weg voor Vitesse. En dat is hij natuurlijk dan ook in de verlenging. Als we inmiddels al 103 minuten spelen. Uittrap bedoeld voor Jozefzoon aan de rechterkant van het veld. Wordt doorzien door Buutner en door de linksachter van Vitesse ook over de zijlijn gekopt. En dan gaat iedereen op een sukkeldrafje richting de bal en de zijlijn. En gaat nu Koenders namens zijn nak ingooien. Dat gaat hij doen een meter of 3-4 over de middenlijn nog weer eens op de helft van Vitesse. En dat dus na precies 103 minuten. En nog altijd die hatelijke 0-0. Het is de enige wedstrijd die nog bezig is van 16 wedstrijden in totaal vanavond. In de tweede ronde van de kvb beker Morgen en overmorgen volgen er in totaal nog 16. Hier zijn de uitslagen van vanavond. VVV Venlo tegen SC Heerenveen. Wet 0-2. Heerenveen wint voor de tweede keer in vier dagen van VVV. Na winst in de competitie. Uh, werd het, uh, doe met het 3-0 vanavond, dus 2-0 voor de Friese En voor de derde keer op rij werd ook de 0 gehouden door Heerenveen. Trainer Ron Jans daarover. Nou, dat, is, dat is wel uh, mooi dat je dat zegt. We hebben het er vandaag niet over gehad. Maar uh, na NEC stonden we 2-0 voor en werden het toch 2-2. En we hebben nu al een... Uh, want we hebben gezegd, we willen toch weer graag met 2-0 voorkomen. En uh, de laatste wedstrijden hebben uh, we het uitgebouwd naar 3-0. En vandaag is het 2-0 gebleven. En uh, ja, die 0 achterin, daar, dat geeft wel wat, uh, wat, wat rust, uh, moet ik zeggen. Want uh, nou ja, we kregen... Na drie wedstrijden hadden we geloof ik al 12 goals tegen. En uh, wat dat betreft uh, hebben we dat even een uh, halt toegeroepen. En wat, mij, wat ons betreft uh, blijft dat ook zo. Een tegenstander VVV gaf... Vanavond totaal niet thuis. Vooral in de eerste helft speelde de ploeg van trainer Glenn de Boek ronduit slecht. Kijk, als je niemand zegt dat iemand moet voetballen... Maar twee ik wilde de eerste helft totdat uh, VWV, een aantal spelers op het veld stonden... die verplicht waren vanavond van op dat veld te staan. En dat kan niet, vind ik. Ik vind gewoon dat je als profvoetbaler moet je je job doen. Je hebt een verantwoordelijkheid naar de club toe. Je hebt een verantwoordelijkheid naar de fans toe. Want die waren nog in ruime getalen opgekomen. En ja, ik denk dat wij excuses verplicht zijn aan de fans. Want uh, wat wij vandaag de eerste helft gebracht hebben, dat was abominaal. Feyenoord tegen AGOVV eindigde in 4-0. Bennekom Roda JC, ook geen verrassing. 1-6 met twee doelpunten van William Pluim. Vitesse tegen NAC is dus nog bezig. 0-0 na 104 minuten spelen inmiddels. Fortuna Sittard tegen NEC werd 2-4 na verlenging. NEC stond in deze wedstrijd met 2-0 achter tegen de ploeg die dus een divisie lager speelt. Excelsior 31, amateurs dus, tegen de pros van Excelsior eindigde in 0-5 met twee doelpunten van Jason Oost en ook twee van Ronald Alberg. Dan wedstrijden met veel eerste divisie clubs Kambuur tegen Zwolle werd 0-1. Goit Eagles tegen Helmond Sport na verlenging 3-1. Harkama's Boys, amateurs, tegen eerste divisionist Willem II, dat is de verrassing van de avond. Het werd 4-2. Harkemase Boys gaat dus door. Het stond vier minuten voor het einde van de officiële de hele speeltijd nog met 2-0 achter. Het maakte dus binnen 90 minuten 2-2 en won uiteindelijk dus met 4-2. IJsselmeervogels tegen FC Dordrecht 0-2. Montfort tegen Sparta uit de Eerste Divisie 1-6... met vier doelpunten van Jeremy Bokila. WKE tegen FC Den Bosch werd 1-2. ARC MVV 0-8 met hier vijf doelpunten van Prins Rijkomar. EVV tegen FC Os... 1-5 met drie keer Roy de Ruiter en ook met twee keer Christoffer Bieber. En dan nog twee confrontaties tussen amateurclubs onderling. Spartanijkerk tegen Staphorst werd 4-2, maar pas na verlenging. Het was 2-92 2 -92 minuten. Zwaluwe 30 tegen GVVV eindigde in 1-2. Dat zijn de wedstrijden die vanavond zijn gespeeld. Eentje dus nog bezig. Morgen onder meer Noordwijk tegen Ajax. Zwaluwe tegen Twente en VVSB tegen PSV. Een buitenlands voetbalbericht dan. Trainer Gian Piero Gasperini van Internationale moet na drie competitiewedstrijden al vrezen voor zijn positie. Hij zag zijn ploeg verliezen bij Novara. Het werd 3-1 voor Novara, dat net gepromoveerd is. Dat was jammer voor Lucas Taños, die voor het eerst in de basis stond, de ex-fijnorder. Hij werd in de rust gewisseld. Wesley Sneijder deed ook mee in deze wedstrijd. En Inter heeft aan de eerste drie duels maar één punt overgehouden. In de Spaanse competitie heeft Sevilla punten verspeeld. De nummer drie van de Primera División speelde met 0-0 gelijk tegen Osasuna. Het is nog één minuutje deze uitzending. Het zou zo leuk zijn, Ronald, als we ook nog een doelpunt krijgen. Ja, we zaten net eventjes in, in de break. Tussen twee verlengingen door. Nu wordt er afgetrapt voor het begin van de tweede verlenging. Met balbezit voor Nak. En een grote kans overigens voor Vitesse. Net voor het fluitsignaal van, van Boekhol. Tweede keer eigenlijk in de wedstrijd. Vrije trap, linkerkant dat Ten Rouwenaar mis zit. Nu ging hij eigenlijk ook onder een bal door. En Casia die kroopt net voor de. maar kopte de bal wel voorlangs. Dat hij eerder in de wedstrijd al een fout van Teraula niet afstrafte door in het zijn net te koppen. Dus is het nog altijd 0-0. En speelt Vitesse dat inmiddels de bal heeft overgenomen. Het balbezit heeft overgenomen van Nak. de bal rond achterin de aanvoerder dus, uh, kijkt eens dus even rustig naar een afspeelmogelijkheid. Nou, Vitesse en NAC dus op jacht naar nog een treffer wellicht. Het is voorlopig nog 0-0 in de tweede verlenging. En de afloop van deze wedstrijd horen we straks in Met het Oog op Morgen... vandaag rechtstreeks vanuit Den Haag vanwege Prinsjesdag... en gepresenteerd door Mieke van der Wij. Wat ons betreft, graag tot morgen nog een fijne avond. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer... Goedenavond, luisteraars in de zaal. Elke vrijdagnacht tussen 2 en 7. Nachtvluchten. Deze week een speciale uitzending waarin we terugblikken en vooruitzien met gasten van Waleer. In het bevlogen gezelschap van Tafelheer Maarten Peters. En een keur aan live gasten, waaronder Renske Tamino, Ineke Stroeken, Christiaan Bonebakker, Donald de Marcas, Han Pekel, Isa Maron, Erik de Bond en Claren McFadden. Nachtvluchten. Vrijdagnacht tussen 2 en 7. Radio 1.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 Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1.